7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Delegaties van de strijdende partijen in Syrië... gaan vrijdag verder praten over een einde aan de oorlog in hun land. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon heeft dat aangekondigd... na het overleg in Montreux. De Syrische oppositieleider Jarba heeft aan het slot van de vergadering... gevraagd om een internationaal onderzoek... naar foto's van uitgemergelde en gemartelde doden. Onafhankelijke onderzoekers moeten vaststellen... of de slachtoffers op de foto's slachtoffer zijn... van het leger van president Assad. De Israëlische Veiligheidsdienst heeft drie mannen opgepakt... die zouden van plan zijn geweest een aanslag te plegen... op de Amerikaanse ambassade in Tel Aviv. En ze zouden tegelijk een conferentiecentrum in Jeruzalem... hebben willen aanvallen met vuurwapens. Daarna zouden ze dan de reddingswerkers... met een autobom om het leven brengen. Dat meldde persbureau EP en de Israëlische krant HA het openbaar ministerie eist vier jaar cel tegen vechtsporter Badder Hari... waarvan één jaar voorwaardelijk. Hari staat terecht voor acht gevallen van mishandeling en een verkeersdelict. De zwaarste aanklacht is zware mishandeling met zwaar letsel tot gevolg. Minister Opstelten gaat niet langer de advocaatkosten in de zaak Demming betalen. De Kamer had aangedrongen op stopzetting van die vergoeding... toen gisteren bleek dat het Hof in Arnhem vindt... dat de voormalig topambtenaar moet worden vervolgd voor verkrachting. En een bronzen haas, die in het oor van een gigantisch standbeeld... van Nelson Mandela zit, moet daar zo snel mogelijk uit. Dat wil de regering van Zuid-Afrika. De kunstenaars zeggen dat het haasje daar staat vanwege de haast... waarmee ze moesten werken. En dat die een soort handtekening van ze is. Je hebt trouwens een verrekijker nodig om hem te zien, zeggen ze. Het weer. In het westen af en toe een bui. Vanavond en vannacht vooral uh, neerslag in het hele land. Land kan dat sneeuw zijn. Natte sneeuw. Vannacht is het 2 tot 0 graden. Morgen vooral in het zuiden wat regen en dan is het 4 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ANB ah, Verkeersinformatie. Nog een klein staartje is er van de avondspits bij Rotterdam... op de A20, Hoek van Holland Gouda. Bij kerk aan de IJssel staat 3 kilometer. Er is maar één rijstrook open voor het verkeer na een ongeluk. Daar kan, daarom kan het verkeer vanaf Knooppunt de Brechtseplein beter omrijden. Richting Hoek van Holland vanuit Gouda op de A20... voor Knooppunt Kleinpolderplein 3 kilometer.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 Al besloten welk boek je wilt kopen met je boekenbon? Tip! Koop Anti-Glamour van Carice en Halina. Je boekenbon is ook in te leveren bij bol.com. Wilt u eenvoudig vanaf uw smartphone of tablet printen? Sharp. In Nederland krijgen twaalf mensen per uur de diagnose kanker. Ik, Henk Jan Smits, was er één van. Als je de diagnose kanker krijgt, wil je maar één ding horen. Je kunt dit overleven.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 Kijk op vismasoftware.nl slash huur. Radio 1. NTR. Kunststof. Dames en heren, goedenavond. Onze gast is een van de beste fotografen van het land... die al twee keer de zilveren camera won... en nu maar liefst drie keer is genomineerd... met onder andere die schitterende foto... waarop premier Mark Rutte elegant... nou ja, elegant, oké, okay, elegant... de hand kust van kamervoorzitter Anoushka van Miltenburg. Hier is Martijn Beekman... Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 22 januari. Het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er van maandag tot en met vrijdag op Radio 1. En wilt u reageren op deze uitzending en dat wilt u vanzelf spreken, doe dat dan via onze website radiokunststof.nl. Het gastenboek, schrijf, stuur een vraag, een commentaar, een antwoord... wat u wilt zeggen over Martijn Beekman. U kent zijn foto's ongetwijfeld, hij heeft werkelijk twintig jaar ongeveer heel veel voor de Volkskrant gedaan. Dus veel mensen zijn ermee opgestaan, s ochtends. En nu werk je voor het ANP, Martijn. En komen de foto's overal terecht, in alle kranten. Er worden nog veel meer mensen met mij wakker op die manier. Ja, ja. Het is wel mooi om nu te beseffen dat je helemaal nooit meer een foto voor niks maakt. Dat er altijd iemand die foto ziet en dat die altijd een, geplaatst wordt. Uh, ergens wordt die altijd geplaat geplaatst. is in de Barneveldse Courant, of gewoon groot in de Telegraaf, of in de Volkskrant. Uh, dat is een heerlijk gevoel. Ja. Dat is een vooruitgang. Wat is je meest recente foto? Welke foto van vandaag of van gisteren kunnen we kennen? Uh, vandaag op het ANP-net staan uh, werknemers van Aldel, die protesteerden in Den Haag. Ja. En de Advocabo had vandaag ook een grote actie over de jeugdzorg. En daar was jij dus bij? Daar was ik ook bij, ja. ja. Goed, we praten zo verder. We gaan eerst even naar voetbal. Haal je van sport? Zeer. Ja. Doe, laten we dan ook maar meteen namen en rugnummers doen. Ja, ik, ik ben groot uh, voetballiefhebber en dan vooral op de radio. Dus, uh, ik vind het Jij zit helemaal goed hier. Ik zit helemaal goed, ja. Frank Wielaert is ook heel blij met je, denk ik. Want hij is bij de kwartfinale KNVB, Beker. Uh, Frank, goedenavond. Tenminste, dat denk ik dat hij daarbij is. Nee, hij is er helemaal niet bij. Kwart voor zeven is die wedstrijd begonnen. Pec Zwolle tegen de amateurs van JVC Kuik. Frank Wielaert die, uh, verslaat die wedstrijd voor ons. Voor langs de lijn. En als het goed is, dan uh, is Frank Wielert zelf een balletje gaan trappen, hoor ik dat nou? Ja, nou, we gaan hem even bellen. Dat kan je zo hebben, we komen zo weer terug. Je houdt van, van voetbal. Ja. Je hebt net al gezegd, uh, voor, voor wie je bent, durft je vandaag eigenlijk hier Amsterdam wel binnen te komen? Ja, velen? zeker. Als uh, Feyenoord-supporter uh, <lacht> ben ik zonder problemen over de A10 uh, gekomen, ja. Er zijn meerdere matchen gekomen. Ja, ik heb het stadion zien liggen, ja. 1500 ja. wordt er ge, ge, ja, gefluisterd. Ja, ik heb geen idee hoe ze dat doen. Het is wel treurig dus... dat ze er niet bij mogen zijn, toch? En ja, vind je dat ook onterecht? Ja, nou, God, daar heb ik niet zoveel verstand van. Ik ben een paar keer in zo'n voetbalstadion geweest... om een voetbalfoto te maken. En ik vond het publiek altijd wel intimiderend. Ik, ik, ik ben geen sportfotograaf, maar ik werd door de volkshand wel eens gestuurd naar Utrecht of zo. Ja. En dan was ik meer met het vak achter mij bezig... dan met de wedstrijd. Ik, ik vond het ook wel veel boeiender wat op zo'n tribune gebeurt. Ja, ja. En, en, en nu, nu wordt er ook van alles verwacht. Er is een noodverordening door de stad Amsterdam uitgeroepen. Okay. Ik bedoel, er is wel alles klaargezet voor een eventueel treffen hier okay. in Amsterdam. Uh, dus jij zit gewoon straks om twee over acht na deze uitzending. Ga je heel snel naar Den Haag terugrijden? Ik draai snel de ring op en uh, ga met 120 naar Den Haag. Ja, ben, je, ben jij een beetje een bange jongen eigenlijk? Um, nu toch zo nou, je, je moet mij niet naar Afghanistan of naar Mali sturen, nee. Dus dat wordt het, dat, de, de buitenlandfotografie, de nieuwsfotografie, ja, de reportages? Nou, het, het heeft nooit in mij gezeten. Ik heb gestudeerd op de kunstacademie in Den Haag. Toen ben ik een maand naar Paramaribo gegaan. De fotoacademie, dat is een ja, onderdeel was de fotoacademie ja, daarvan. Ja, dat heet he? ja. de fotografische vormgeving. Een ja. afschuwelijke term. Uh, voor het eindexamen ben ik naar Paramaribo gegaan, een maand. En uh, uh, toen voelde ik eigenlijk ook al dat ik gewoon een Hollandse fotograaf ben. Een van mijn grote voorbeelden is Bert Verhoef... Dat is ook, vind ik, bij uitstek een Hollandse fotograaf. Ja, fotografie. Ja, dat zie je ook in zijn nieuwe boek NL. Dat is de, de, de, de, de tijdgeest in Nederland kunnen treffen. En dat, Ik heb het idee dat ik die Nederlanders wel begrijp. En die, uh, noemen ze wat, Palestijnen, Syriërs, niet. Nee. En ik ben bang. Dat er iets bound. overkomt, ja. Ik, en ik dat, dat, eigenlijk... Eigenlijk voorna... dat is eigenlijk het belangrijkste wat je nu zegt, denk ik. Hè? Ik, zou, ik zou in Syrië zou ik, uh, toch. Uh, nou, nee, zou ik niet uh, mijn werk kunnen doen, denk ik. Ik ben het jaar twee keer met, de, uh, met ministers mee geweest. Ik ben in Libanon en Jordanië geweest. In ja. het gevolg van uh, minister Ploemen. Ja. In een gepanzerde auto uh, in een kolonne. Ja, ik heb me daar niet, niet onveilig gevoeld. Maar laatst zijn daar in Barut wel weer bommen afgegaan. Vlak bij het hotel waar ik ook sliep. Dus ja, ja, ja. Is, het, is, het, is dat dan een dienstopdracht van de AP? Nee, nee, nee, nee, dat wilde ik zelf ook wel een keer uh, ondervinden en, en meemaken. En ik, ik, ik voel dat dat ook wel veilig is. Ik ben in december ook naar Israël gegaan met Timmermans bloemen en uh, Mark Rutte. En uh, ja, daar kan ik niet heel veel bijzondere foto's nee, maken. Want het nee. zijn van die ingelaste fotomomenten. Maar om daar nou los, uh, letterlijk los te gaan. Dat, dat, dat kunnen anderen veel beter. Jij bent een grootmeester op de, op de vierkante uh, centimeter. Uh, laat ik zo zeggen, die centimeters die liggen vooral op het Binnenhof. En daar zoomen we zo meteen op in. Den ja. Haag, Binnenhof, ja. Politieke Arena. Daar gebeurt het voor jou en dat leg jij vast. Maar wel weer op plekken die misschien niet zo voor de hand liggen. En dat is dan de kracht van jouw fotografie. Daar wil ik het zo met je over hebben. We gaan even voetballen, want okay, uh, goed. volgens mij is die gevonden. Frank Wielaert. Ja, ik heb jullie gevonden op de een of andere manier. Dan oh, hoorden jullie nou, uitstekend, maar jullie hoorden mij niet ach, helaas. zo gaat dat. Maar vertel, ja. hoe is het daar? Dat geeft verder niks inderdaad. 20 minuten dik zijn we onderweg. En het arme JVC Kuik had zich van alles voorgesteld op deze, over deze kwartfinale bij Pek Zwolle. Maar we zijn binnen die 20 minuten al op een 3-0 tussenstand voor de ploeg uit de Eredivisie. Pek leidt dankzij een hele vroege goal van Van Hintem. Direct uit een vrije trap. De 2-0 kwam vervolgens uit een vrije trap. Van de andere kant genomen. Die een paar minuten later was dat. En die ging via de rug van een Kuikverdediger uiteindelijk zo voor de voeten van Van de Werf. Het doel was inmiddels leeg, want iedereen was richting de bal. Alleen die was inmiddels bij Van der Werf. En die schoof de bal heel simpel achter uh, de keeper van JVC Kuik. En daarna een uh, nieuwe vrije trap. Daar kwam een hoekschop uit. Kortom de vierde spellervatting betekende de derde goal voor Peck Zwolle. Want uit die hoekschop via Thomas en de schouder van de doelman. De arme Joris van Gerwe, die voor de derde keer werd verslagen. Nu door zijn eigen schouder notabene, ging die bal uiteindelijk over de doellijn. Pek Zwolle maakte via de spelervattingen die ze krijgen rondom het strafschopgebied van JVC Kuik. Echt gehakt van de topklasse in het eerste gedeelte van deze wedstrijd. JVC Kuik komt amper op de helft van Pek. En Pek combineert er vrolijk op los. Net zolang tot ze weer een vrije trap krijgen. Dan zullen we waarschijnlijk wel weer een doelpunt gaan melden. Kuik had een mooie droom. Wilde graag in de halve finale van de KNVB-beker terechtkomen. Maar binnen een half uur is die droom in duigen. Want Pek Zwolle leidt met 3-0. En dat gaat een eredivisionist tegen een topklasse natuurlijk nooit meer weggeven. Uh, niet al te somber. We zijn nog niet uh, bij, de eers, uh, bij de rust. Maar goed, straks, uh, Frank, wie laat horen wij hoe de, hoe de tussenstand is. Dankjewel, tot straks. Uh, ik heb Martijn Beekman te gast. Hij is fotograaf. Hij werkt sinds een jaar en twee dagen, heeft hij me net uh, toegefluisterd bij het ANP. Amp uh, ANP levert eigenlijk aan ontzettend veel nieuwsbronnen... zowel op internet als, uh, als kranten natuurlijk. Uh, daarvoor zat hij ontzettend lang, een jaartje of twintig, bij de Volkskrant. Uh, hij fotografeert uh, en het leek mij wel aardig... om even de voorpagina van de Volkskrant door te nemen. Luisteraars thuis zien die wellicht niet. Dan kan ik vertellen dat het alleen maar over Syrië gaat... de fotografie van de Volkskrant van de voorpagina van vandaag. Het is een collage van, van ja, tamelijk verdrietige... Uh, gewelddadige foto's, de, het, het verdriet van, van, van Syrië in een collage... Op, uh, van foto's op pasfotoformaat, zo zou je het wel kunnen zeggen. Zwart-wit, gruwelijke foto's eigenlijk, hè Martijn? Ja, pasfotoformaat. Lijkt of de kleur ook een beetje eruit is gehaald. Wat, wat, uh, Vergrijst is, hè? Ja, ja, dat lijkt zo. Ik, ik weet dat um, als je zo'n gruwelijke foto groot op de voorpagina plaatst... dat je een enorme uh, stroom aan verontwaardiging krijgt bij een krant... Ik herinner me de aanslag op treinen in Madrid. Een bomaanslag in Mumbai. Uh, daar, daar zijn heel veel mensen uh, zo van geschrokken... dat ze hun abonnement, in dit geval bij de Volkskrant, hebben uh, opgezegd. Uh, maar ja, deze collage maakt het eigenlijk alleen nog maar veel... nog erger dan het al is. Omdat het een opeenstapeling ja, is van, het van verschrikkelijke dit, dit, dit, foto's. Dit is echt, het is ook wel een waagstuk, vind ik, van de Volkskrant... om dit uh, voorop te zetten aan de andere kant... Waarom zou je het niet doen? Het is, nou, het is zo afschuwelijk zoals het is. Uh, ik begrijp het motief wel om Syrië nu, nu eens even ja. goed onder de aandacht weer te brengen. Uh, wat ik niet zo goed begrijp is dat er gekozen is voor zo'n enorme volle collage. Want ik heb dan het idee van de kracht van, van de foto's neemt eigenlijk alleen maar af. Omdat je er zoveel uh, bij elkaar zet. Ja, ja het, is wel, uh, het is wel bewust gedaan om, om het klein te houden, denk ik. Maar het is toch uiteindelijk een lab van, wat is het, uh, 20 bij, bij 23 centimeter ja. of zo. Um, ja, op, op, op, opeens komen deze gruwelijke foto's dan naar voren op, op deze dag als vandaag. En uh, bij World Press worden ze wel uh, groot in toon gesteld en winnen ze prijzen. Dat is het gruwelijke van de fotojournalistiek. Ik zag laatst op Facebook een foto uit, dat weet ik niet meer welk land het was, wat erg. Een meisje dat uh, uh, gestorven was omdat ze aan het plunderen was. Ik meen dat het uh, Haiti was. En dan zie je het meisje liggen met op de achtergrond... een soort, soort ja, niemand's land met twee mannen die ook nog met tassen lopen te sjouwen. Er is een andere foto op Facebook gekomen... van een fotograaf die vijf stappen naar rechts deed... en de tien fotografen ook in beeld nam die haar aan het fotograferen was. Een van die foto's is een Zweedse persfoto van het jaar geworden, geloof ik... En dat is de, wat, wat eigenlijk aangeeft hoe bizar dat de hele wereld is. De ethiek is. Van, de, van de fotojournalistiek, zeker in dit soort gruwelgebieden. Dan, dan, dan, ja, het staat nu de voorpagina van de Volkskrant om iedereen te laten zien hoe gruwelijk het is. Maar als je daar dan aan het werk bent als fotograaf, dan moet je wel heel goed weten waarom je dat doet. En dan sta je inderdaad wel met, met vijf man bij zo'n kindje. Ja. Brengt dit je nu ook weer terug bij het begin van, van deze uitzending? Namelijk. Jij hoeft nooit in die politieke arena in Den Haag. hoef jij een politicus te redden, laten we wel zijn. Nee, dat zou geen willen. Nee, er nee. is geen enkel belangrijk nee, iets. Nee, je nee. kan er hooguit één laten struikelen, maar dan in overdracht. Ja, nee. Um... Maar, maar de, als jij op de voorste linie zou staan bij zo'n moment dan heeft het ook iets absurds om niet in te grijpen natuurlijk. Ja, dat, dat wordt ook vaak gevraagd. Ik weet dat Kadir van Lohuis een keer wel heeft ingegrepen. Uh, volgens mij was dat... Bij, hij heeft er de zilverkamer mee gewonnen in 1997. Er was een trein en daar gebeurde iets gruwelijks mee. Overvolle trein, heel veel doden... En ik weet dat hij zijn camera even weg heeft gelegd om, om mensen te helpen. Ja, ja ik, ik, ik, weet niet, ik, zou, ik weet niet wat ik... Ik zou, ik zou het niet eens kunnen maken, denk ik. Daar ben ik heel eerlijk in. Nee, maar jij, jij, jij zoekt gewoon een plek op waar je in ieder geval niet de held hoeft te zijn of hoeft te spelen. Nee, dat zit ook niet in mij. Ik ben ook niet zo'n uh, kuifje die dan naar zo'n land moet. En, uh, het gaat ook vaak mis, zeker met onervaren fotografen. Ik ken wel jongens die bij Reuters hebben gewerkt. Die kunnen dit. Die hebben daar hun stringers. En hun, uh, hun, uh, hun mensen die, die, die, die ze wegwijs kunnen maken. Die ze kunnen helpen. Als je daar op de Bonnefoon naartoe gaat. Ja. Dat, dat, dat word, je, word je afgemaakt. Laten we even kijken en, en inzoomen op wat jij wel doet. Uh, <lacht> dit, is, uh, dit is kunststof. RadioKunststof.nl Dat is onze website. Daar hebben we een gastenboek. Daar kunt u naartoe gaan. Martijn Beekman is er. En we gaan even wat foto's doornemen. Die genomineerd zijn voor de zilveren camera. Dat is een grote. De grootste onderscheiding voor nieuwsfotografie, uh, de beste foto van het jaar wordt het genoemd... en aanstaande zondag wordt hij in het Fotomuseum in Den Haag bekendgemaakt. Nou, het is natuurlijk de godenverzoeken dat we Martijn Beekman nu al hebben uitgenodigd. Ik zelf ook, hè. Uh, ja, wat, wat, kansloos. Ja, uh, misschien wordt hij het helemaal nee. niet. Maar wij hebben daar gewoon ons, wij hebben ons geld daarop gezet, Martijn. Dank je wel. Je bent ook genomineerd... In drie categorieën, althans in twee categorieën, maar met drie foto's. Althans één serie en twee foto's. Ja. Zo moet ik het precies zeggen. En laten we daar even naar kijken. Eén foto is een heel bekend beeld. Dat is Rutte, die, uh, die uh, een, een handkus geeft aan Noeske uh, Miltenburg, de kamervoorzitter. De geplaagde, veel geplaagde kamervoorzitter van dit moment. Ja. Terwijl hij aan de andere kant een mobieltje aan zijn oor ja, heeft. Het was de ochtend na de nacht van Adrie Duivestein. Die eigenlijk geen nacht wilde worden, ook al lag ik om half drie in bed. Uh, het mooie was dat Van Miltenburg een kwartier te laat kwam. En uh, iedereen maar aan het wachten was, ook uh, Timmermans en, en Rutte. Rutte maakte een praatje met Pechtold, wat ik al een leuk beeld vond. Een beetje de opluchting in de, je mag het niet zeggen, maar toch uh, coalitie. En uh, Rutte was bijzonder ontspannen. Dat, dat de situatie gered was met Duifestein. Ja, toch wel. Hij kon, ja, hij kon weer door. Ja. En Rutte was heel ontspannen en hij maakte wel vaker met ons een praatje. Ik was alleen de enige fotograaf aanwezig. Zij informeerde nog even naar mijn nachtrust. En uh, hij ging even bellen in het nisje. Is... Die opmerking even tussendoor. Ja. Je was de enige fotograaf. Aanwezig. Ja, fantastisch. hè? Mijn collega's waren bij het pensioenakkoord bij het ministerie van Financiën. En, oh, ja. uh, dus dit was voor jou echt ja, dit kijk, was een heel dankbaar moment. Een goede ook. foto is één, maar de vervolgvraag is meteen, heb je het als enige? Ja. En dat, ja. wa, dat was bij, de, bij deze foto het geval, wat natuurlijk fantastisch was. En uh, ik vind een echte AMP foto want toen Van Miltenburg binnenkwam na een kwartier, was ze al hyper, ik kan niet anders opschrijven, ze kwam een beetje juichend binnen, omdat er een laf applausje klonk, omdat ze ja, uiteindelijk toch kwam. En uh, Rutte was gaan bellen in het nisje. Dat is een, een, een ja, nisje, daarachter zit een deur naar de uitgang voor bewindspersonen. En zij wist op een of andere manier dat hij daar was, dus ze gaf hem een hand. Dus ik was ze even kwijt in beeld. En op het moment dat zij wegloopt, komt dat hele lichaam van de minister-president erachteraan om die kus te geven. Je zet hier heel veel verborgen informatie in wat je nu vertelt. Ja, goed hè. Ja, want jij vertelt gewoon. Dus zij wist misschien wel als enige dat hij in dat nisje zat. Zij is zo vaak in het nisje. dat hij dat op dat moment in dat nisje was en hij geeft haar die handkus. Hij was niet in vak K. Nou, dan moet hij wel in het nisje zijn, want hij was wel in de zaal. Speelt er iets tussen hè? Nee, volgens mij niet. En ik wil het ook niet eens weten ook. Dat interesseert me echt helemaal niks. En... Nou, ik heb het filmpje teruggezien op internet van dat moment. En het gebeurt echt in een fractie van een seconde. Maar en, jij klikte. en ik had het gewoon. En dat heb ik denk ik bij het ANP geleerd. Om uh, met een telelens ook zo'n moment te vangen. Want daar is een groot verschil in, in, in, in techniek. In fotografie. Nee, wat dat betreft met, nee, de, met ik, de Volkshand. Uh, bij de Volkshand was ik meer gericht op die ene foto die ik in mijn hoofd had. En hoefde ik na een dag maar tien foto's te sturen. En nu stuur ik er veertig of vijftig. Hij moet op telegraaf.nl kunnen komen. Maar hij moet ook groot in de Volkskrant kunnen ja. komen. Dus, dus, moet... dus je werkt met een andere techniek dan? Uh, ik ben sneller geworden. Ik, ik, ik werk vaak... Uh, ik heb altijd twee camera's bij me. Maar ik fotografeer eigenlijk altijd... Ik fotografeer de altijd met een lens En nu veel meer met een telelens. Omdat ja, die foto's op internet... en in die kleine krantjes van tegenwoordig... dat moet, zoals dat heet... compact gefotografeerd worden. Wat ik een uh, vreselijke term vind. Maar het moet een beetje... Het moet een hapklare brok zijn Dat Maar betekent dat dat het heel erg in elkaar gedrukt moet kunnen nou, zijn? Nou ja, ik hou van foto's. En dat zijn mijns inziens ook de beste parlementaire foto's... waarop heel veel te zien is, die je met een lens maakt. De minister in de ene hoek, de oppositie in de andere hoek. Hoe mensen ten opzichte van elkaar reageren. Ja. Dat, dat vind ik leuk. En met een Telens heb je één uh, kop, één emotie. En uh, dat, dat, ja, dat doe je een beetje door de strot... Van de, van de van de kijker. Maar dat moet je ook leveren aan het ANP. Dus je, je, je, je maakt een hele selectie ja. eigenlijk. Een, een ja, een ja, brede die... variëteit aan foto's. Dat is wel de bedoeling van zo'n debat. Ja, dat ja. je de hoofdrolspelers close hebt, maar ook vooraf of na afloop. En, uh, het is heel leuk om, om dat te doen. Wat is de kracht van deze foto nou die je net beschreef? Die van Rutte en uh, van Miltenburg. Ja, um... Het probleem eigenlijk is met zo'n foto dat er door andere mensen die er niet bij waren heel veel achter wordt gezocht. Stond meteen op internet: het is dus een steunbetuiging van de minister-president aan de geplaagde Tweede Kamervoorzitter. Ja, dat weet je dus niet. En ik weet dat hij haar wel vaker een handkus geeft. Maar het is niet bij dat mooie rode muurtje, maar bij dat lelijke granieten uh, stuk steen wat, wat, wat daarachter zit. Met heel veel mensen eromheen. En, ja, dat had ik nooit eerder goed gevangen. Het is. Uh, nou, het het, het, het laat... is een charmante man, begrijp ik dan uit deze informatie. Ja, dat, dat, ja. en het is een man met, met die, die er zeker die ochtend uh, los in zit. Er zijn ook wel mensen die een bepaald moment genoeg hebben van die glimlach, Maar hij heeft het zo naar zijn zin in zijn werk. Dus dan krijg je dit soort momenten en dit soort foto's. En dat is voor ons, voor de fotografen, wel, wel heerlijk. Hij komt ook nooit door dezelfde deur de vergaderzaal in. Dat lijkt totaal onbelangrijk, maar... Het maakt wel dat, dat er van alles kan gebeuren. Dat dus hij, hij beweegt zich vrij ten opzichte hij, van het protocol? Of? Ja, vaak wel. Ik was laatst bij uh, ontvangst. Ik geloof dat het de voorzitter van het Europese parlement was. De heer Schultz. Uh -huh. En die kwam met de auto. En op dat moment ziet Rutte een krasje op die auto. En dan loopt hij naar het krasje toe. En gaat hij dat krasje aanwijzen. Ja, het is natuurlijk is leuk. Ja, ja. En het is niet per se een hele goede foto meteen. Maar... Wel, Voor jou is het leuk. Je bent alert, want er ja. kan van alles gebeuren ja. bij een, hem. En een, dat andere, vind ik leuk. een andere foto uh, met, met een wat bekin, minder bekende figuur erop... maar uh, als foto werkelijk prachtig... is, uh, is uh, Hilligje Kok, SGP-lid. Ja. Zij was bij de jaarvergadering van, uh, van de SGP in Hoevelaken. Ze zat op de allerachterste rij als enige vrouw. En verder was de zaal uh, gevuld met heren in pak... Er werd vergaderd. Het ging ook over het kiezen... of de rol van de vrouw binnen de SGP. Ja. Uh, zij komt uit Stapporst, moet ik er nog even bij zetten. Gemeente en uh, Zij is van de, hoe noemen we die gereformeerde? Oud gereformeerde uh, dat denk ik wel, kerk, ja. zo, zo heet dat geloof ik. Revo-vrouwen, noemen de documentaire maken. Ja. Dat is dan de, de, ja. de moderne... Term daarvoor denk Zij ik. Ze heeft vroeger ook veel met, met die staphorsteren in die stap. Ja, dat liet die documentaire ook heel mooi zien. Ja, er is een documentaire over haar gemaakt en jij hebt een foto van haar gemaakt, waarin eigenlijk alles besloten ligt. Vooral haar eenzaamheid, haar eenzame positie binnen in dat mannenbolwerk, dat verschrikkelijk strenge, gereformeerde mannenbolwerk. Ja, ik kom heel graag uit die vierkante kilometer van het Binnenhof. Zoals naar nou het Congrescentrum Hoevenlaken. laken dan dan verheug ik me al een week. Dat het gewoon ja, dat, dat, is, dat, is, dat is echt prachtig. Ook al ben je daar zonder camera om daar een keer te komen... bij zo'n SGP-dag, dat is echt fantastisch. Want wat gebeurt er? Ja, dat is voor mij een hele andere wereld. Ja, inmiddels niet meer, maar dat is nog steeds... Ja, ik, toch ook wel indrukwekkend. Hoe al die mannen in die zwarte pak... ook allemaal een krentenbol nemen bij de koffie. En dan allemaal in het zwart die zaal ingaan. Ik heb in die zaal zeven vrouwen geteld... waarvan vijf jongere uh, dames. De SGP heeft een enorm grote jongerenafdeling. Met 3000 leden of zo, of nog veel meer. Nee, meer. Er zitten wel eens 3000 in de zaal, zo moet ik het zeggen. En er zijn ook, dat is 50-50. Ja. Maar naarmate men ouder wordt, worden het toch weer mannen in zwarte pakken. En nou ja, deze mevrouw viel mij wel op. Ja, maar je pakt ook wel een mooi moment met haar. Ja, maar dat, Want daar dat, gaat het ja, ja, wel. je gaat. Je natuurlijk... doet niet van ze loopt de deur binnen van. Van, van, uh, van die congreszaal bijvoorbeeld? Nee, nee, je doet eerst de, de speech van Van der staai en dan uh, uh, ga je verder kijken. En uh, ja, op die achterste rij zie je gewoon haar zitten. Het deed me onmiddellijk denken aan een hele oude foto van Hans Aarsman. Die heeft ooit in een kerk de mannen gefotografeerd... dan een legerij en dan de vrouwen. Ja, dan kan je in zo'n foto heel mooi dat contrast aangeven. En ja, die vrouw zat daar echt... Ja, het was een prachtig gezicht. Ik heb meteen die foto gemaakt en daarna ben ik wel... Wel meteen, toen was ik ook wel klaar die, die ochtend. Toen ben ik die foto's gaan uh, uh, bewerken op mijn computer. Maar wel in de buurt van uh, mevrouw Kok. Ik wist niet eens dat ze toen zo heette. Dat weet ik pas sinds een week. Om te kijken hoe het verder zou gaan. Want het, het, was, zo, ja, het was zo absurd eigenlijk hoe dat eruit zag. Ik kon eigenlijk niet geloven dat, dat, dat het echt was. Er stond ook al een beetje 2013. in die zaal van... Ja, die mevrouw die moet je maar laten zitten. En ik hoorde ook iemand zeggen het is een actrice. Uh, toen die foto de volgende dag in het algemeen dagblad stond... ANP-foto, uh, toen werd ook gezegd dat het een geanceneerde foto is. En ik weet pas sinds mijn nominatie en sinds uh, een collega van mij op Twitter... dat die documentaire 23 december op tv is geweest. Houd God van Vrouwen... En toen heb ik een uur lang naar mevrouw Kok kunnen kijken. Nou, het, is, kok, ja. het is een indrukwekkende dag. Het is heel erg echt hoor. Het ja. is bepaald geen actrice. Ja, nee. Ze voert eigenlijk in haar eentje een, een, een, een ja, je zou bijna zeggen, zinloos gevecht. Tenminste, ja. de indruk krijg je op een gegeven moment. Ja. Ze probeert in dat mannenbolwerk een voet aan de grond te krijgen... wat schier onmogelijk is. Ze is inmiddels ook uit, uit haar eigen kerk gegaan, gestapt... Ja en op zoek naar een andere kerk. Want ze is niet gestopt met geloven, maar wel met, met, met, deze, met deze kerk. Die kerk was ook niet heel blij meer met haar, begreep ik, uit die documentaire. Nee, de partij ook niet. Ik heb haar gisteren aan de telefoon gehad... omdat ik wilde vertellen dat deze foto wel weer in, in, in het nieuws uh, uh, komt. En ze weet nog steeds niet of ze nu lid is of niet. Terwijl ze daar als aspirantlid rondliep. En dat wordt maar uitgesteld. En ze wordt maar aan het lijntje gehouden. En Haar, haar alf... lidmaatschap wordt niet bevestigd? Nee. Nee. nee, en ze wil zo graag meepraten. En, en, en ze vindt totaal geen gehoor. Het is, ja, ze is ook weduwe. En vroeger ging ze altijd mee met haar man... En nu is het dus heel moeilijk om alleen... naar zo'n partijbijeenkomst te komen. Ja, ja. Ja. Die foto's overigens... Die zijn misschien vinden de luisteraars dat leuk... dat we, we proberen natuurlijk wel uit te leggen waar het over gaat... maar het is altijd toch bij dat foto's is beter, echt wel ja. belangrijker. Is, is die, je hebt gewoon een website, hè, Martijn Beekman. .nl. Ja, dat is een ongelooflijk overzicht. Daar staan al die, uh, al die foto's, het hele slot, werk. Ja. Dus u kunt gewoon tijdens deze uitzending... gewoon bladeren en door die website gaan. Trouwens, de Zilveren camera heeft ook een website... waar ja. de genomineerde foto's allemaal staan. Ten slotte een serie... Die die ook genomineerd is, de serie rond die nacht van Adrie Duivenstein. Dat is dus een serie foto's waarin we zien... ja dat Adrie Duivenstein net niet onderuit gaat. Dat is het verhaal, toch? En het kabinet ging ook net niet onderuit. Precies. Maar ja, dat schijnt echt op de rand van de afgrond gegaan te zijn. Maar ja, zover kom ik als simpele fotograaf natuurlijk nooit. Maar jij volgt dan toch inhoudelijk wel zo'n debat? Ja, dat probeer ik. Het was nu wel heel technisch. Maar uh, als ik geen debatten volg, dan val ik echt soms in slaap. En dan, uh, dat is niet goed. Ik probeer wel die, de, die, die debatlijnen te volgen, ook in de Tweede Kamer. Ja, dit is, maar dit gaat echt op grote lijnen, hoor. Ik ga natuurlijk niet uh, al die details bijhouden. Daar heb ik uh, collega's voor. Maar ik moet natuurlijk wel weten... Ja, het is heel simpel wie voor is en wie tegen ooit in Veldhoven een VVD-congres gefotografeerd... toen uh, mevrouw Verdonk wel of niet weg moest. Ja, als je dan niet weet dat Wiegel heel erg voor Verdonk is... dan, uh, dan maak je de foto natuurlijk niet. Nee, dus jij maakt op dat moment wel de goede foto. Want ja. wat, li wat liet jij zien op die foto? Uh, die foto liet zien dat Wiegel wegliep. Zoals alleen Hans Wiegel dat kan, volgens mij. En op die hele eerste reis zaten alle pro-Rutte-mensen. Ja. Onder Rutte zelf. Zalm, Kamp, uh, Bolkestein. En op die foto zie je de achterkant van Bolkestein. Want die loopt dan weer naar het spreekgestoel. Terwijl Wiegel weer net wegloopt. wegloopt. Ja, ja, dat was politiek theater. Ja. Ja. Ja. Dat is je, hebt, mooi. Die, uh, je, je, uh, je kunt aan die foto's wel degelijk zien... dat je misschien niet in detail... Uh, op de bent van de politieke ontwikkeling... maar toch zeker wel in grote lijnen... want dat je op de een of andere manier eigenlijk altijd wel weet... Waar je, waar je moet staan en ook hoe je met de politici om moet gaan. Laten we even luisteren naar een fragment van Rutte. Hij was twee weken geleden bij het programma Buitenhof... en hij zei iets over de relatie tussen de politicus en de fotograaf. Je ja, had ook die foto uh, laatst bij de begrafenis van Mandela, waarbij dan de vrouw van de Amerikaanse president uh, een beetje stuurs kijkt, terwijl hij zo'n selfie neemt met de Deense premier. En ja, ik hoorde later dat zij uitermate geanimeerd ge ge hadden zitten praten, maar op dat moment keek ze even naar iets anders. Maar er wordt zo'n dus foto genomen en dat wordt dan het beeld van die dag. Ja, ja foto's zijn heel machtig. Dus ja. hou de fotografen te vriend. Hou de fotografen vrienden. We, we houden deze regel even vast... want we gaan eventjes naar de verkeersinformatie. Een file staat nog bij Rotterdam op de A20 naar Gouda. Tussen knopen De Plein en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer. Er is maar één rijstrook beschikbaar. Uh, dit is het programma Kunststof op Radio 1. Martijn Beekman is onze gast, hij is fotograaf. Ik geloof dat we eerst nog even weer gaan voetballen. Is dat niet zo, Frank? Wie laat het? Is het rust? Bijna, bijna. Nog twee minuutjes uh, spelen. Ik denk niet dat er erg veel blessuretijd bij komt. Het is nog altijd 3-0 voor Peck Zwolle tegen de amateurs van JVC Kuiken. Die kwartfinale van de KNVB-beker. En uh, sinds de 3-0 is het een beetje een gezapig potje geworden. Uh, JVC Kuik komt zo nu en dan eens op de helft van Peck. Heeft daar één behoorlijke mogelijkheid uit uh, kunnen peuren. via Van Veen, toen een uh, slechte bal de breedte werd gespeeld in de laatste linie bij Peck. Kwam Van Veen daartussen. Die moest nog 40 meter overbruggen. Dat bleek wat ver. Want voordat hij uh, bij de straf gebied was hij al achterhaald door twee Zwolle spelers. Maar hij legde de bal keurig breed op Prent. Die was meegekomen. En daar waren ze bij Zwolle even vergeten op te letten. Die kon dus schieten. Die bal werd uit het doel gehaald door Diederik Boer. En uh, nu gaat overigens JVC Kuik weer ten aanval richting het doel van Pek. Dan kunnen we dat in ieder geval nog even melden. Ook al levert het uiteindelijk niks op. Want die bal is alweer onderschept. En een vrije trap levert het ook op voor uh, Pek Zwolle. Al die andere tijd is Pek Zwolle vooral in de aanval geweest. Dat heeft kans opgeleverd voor Thomas. En voor Benson beide keren stond doelman Joris van Gerwe uitstekend in de weg... om de score nog verder te laten oplopen. Wat dat betreft, wat betreft die scoren, dan valt het in ieder geval nog mee voor JVC Kuik. Maar het beeld is helder, Pek is sterker en leidt met 3-0. Kortom, daar is uh, geen woordmisverstand uh, uh, bij mogelijk. Pek is duidelijk de betere ploeg in deze eerste helft die er bijna op zit. Frank Wielaert. Straks nog uh, een flits uh, voetbal. Zo een beetje aan het einde van deze uitzending. Ik spreek met de fotograaf Martijn Beekman. Hij is genomineerd voor de Zilveren Camera. Zondag wordt bekend of hij die, die ook krijgt. Hij is met twee solo-fotos genomineerd. Met één serie over, over de moeilijke nacht van Adrie Duivestein. En de moeilijke nacht van de Kamer ook. En we hadden het net over iets wat Rutte heeft gezegd... bij het programma Buitenhof twee weken geleden... over de relatie tussen politicus en fotograaf. En hij zei, de fotograaf is machtig. Hou de fotograaf vriend. Jij bent geen vriend van Rutte. Nee, maar nee. jij bent wel goed met Rutte. Uh, ik ben niet beter dan Rutte met welke andere journalist dan ook. Ik heb dit teruggezocht, dit fragment, omdat ik wilde weten wat hij precies zei. Ik hoorde van iemand dat hij iets over fotografen had gezegd. Uh, uh, je, je moet fotografen te vriend houden. Uh, je moet ze mild stemmen, ja. zei hij. En dat heb ik hem wel eens horen zeggen, ook tegen mij. En ik probeer hem dan uit te leggen, maar het zijn altijd gesprekjes van vier zinnen over en weer. Dus dat kan ik eigenlijk nooit. Het zou, zou eens moeten eigenlijk. Ik ben niet zozeer erop uit om uh, een milde keuze te maken. Ik probeer binnen alle beperkingen die de fotografie heeft... een objectieve keuze te maken. Mm -hmm. ik, ik, ik ben er niet op uit om iemand uh, voor aap te zetten. Ik probeer recht te doen aan het debat, de gebeurtenis. Maar dat kan je niet ontkennen in dit hele verhaal. Daar dat ben je misschien niet op uit. Maar dat je daarin wel een hele grote... Beeldbepaler bent ja. en dus ook heel machtig bent. Ik, ik voel wel een grote verantwoordelijkheid. Ja, ik, als jij, als jij Emil Roemer met een rietje uh, ja. en, een, en een glaasje uh, of een flesje uh, frisdrank hebt. Ja, heb ik gedaan. Jij bent de dader. <laughs> nee, ja, nee, nee, nee. Ja. maar dat is heel erg bepalend geweest Klopt. voor het beeld van ja, Roemer. Weet ik, weet ik, ik heb ook Job Cohen in een podcast gefotografeerd. Voilà. Ja, heb ik gedaan, allebei. Heb ik heel bewust gedaan omdat ik uh, op beide momenten heb gedacht van... kan ik dit doorsturen? Moet ik dit doen? En bij, in beide keren heb ik dat, heb die afweging gemaakt... dat ik die foto gestuurd heb. Het is, het is niet snel scoren bij mij. Ik probeer niet iemand, iemand voor aap te zetten. Maar ik kan me heel goed voorstellen... en waarom zou je je daarvoor schamen... dat je dat je denkt als je zo'n beeld ziet... jeetje, nou, dit is goud. Dit is dat, mooi. Dat weet je Emil ook, ja. Roemer met een flesje frisdrank... die ja. zo zuigt aan een rietje. Ja, het, het is al gewoon. Ja. Waarom twijfel? Nou ja, het, het is al goud omdat je iets laat zien... wat de tv niet laat zien. Dat is natuurlijk al uh, doel nummer één. Ja, dat is doel nummer ja. één. Ja, nou, ik heb vooral... Ik moet die foto even beschrijven. Job Cohen was bij uh, een manifestatie... een ander Nederland... in samenwerking met uh, SP en GroenLinks... En uh, het enige wat er gebeurde tussen die drie, Roemer, Sap en Cohen... was dat ze even met z'n drieën naast elkaar gingen staan, fotomoment. En de hele middag heb ik ze niet samen gezien. Ja, dan sloeg, dat, dan sloeg die manifestatie ook nergens op. En op een bepaald moment de uh, organisatie had bedacht... dat je in een achterwerk in de kastzetting in 30 seconden mocht zeggen... wat jij dan van Nederland vond en wat jij aan Nederland wil veranderen. Ja. En dat deed je op. En ik denk, ja, nou ja, dan wacht ik wel even... totdat iemand zei, uh, ja, loop je even mee, Job. We gaan, nu naar, uh, we gaan dat nu doen. En alle camera's mochten mee. Ik was de laatste die mee naar binnen ging. Ik denk van ja, we mogen daar toch niet bij zijn. Dus het hele zootje ging mee naar binnen. De gordijntjes gingen open en daar zat hij. En ik heb die foto gestuurd. Pagina 3 Volkskrant, vijf kolom. En... Uh, ik heb er wel over nagedacht wat dat kon betekenen, ja. En ja. betekende dat ook wat jij had bedacht? Bedoel, wat had je bedacht van? Wat, wat het betekende was dat de Telegraaf groot op de voorpagina die foto had linkse poppenkast. Dat was dan de kort door de bocht versie. De Volkskrant had het dan subtieler op pagina 3 weggestopt. Het betekende dat het gewoon, ja, dat, als je dat niet begrijpt, dan, dan ben je ook niet geschikt voor het, het echte werk. Ja. Ja. Dat, dat was wat het mij zei. Ja, dat is, dat, en ja, dat, ik voel, ja, dat is, dat is hard. Maar ik ben er niet voor om, om, om mensen te beschermen. Zoals ik ook niet voor ben om mensen te Je bent er niet, nee. niet om te beschadigen, maar ook het ik gebeurt hoe dan ook. Ja, het gebeurt. En ik, ik, ik, ik leg dat vast. En dan denk ik, van, nou, is dat representatief? Nou, in dit geval ja. Nou schijn jij, uh, want we spraken bijvoorbeeld met journalisten... en een vriendin van je, Miek Smilde. Uh, en zij zei over jou, Martijn en Rutte, die kennen elkaar goed. Omdat Martijn heel discreet werkt, is er een groot wederzijds vertrouwen. En dat houdt elkaar in evenwicht. Martijn is onwaarschijnlijk betrouwbaar. En kan alles voor zich houden. Zo heeft hij wisselgeld bij politici om eens wat meer te bereiken dan een mooie foto. voorbeeld daarvan is natuurlijk ook dat jij langdurig bijvoorbeeld opgetrokken hebt met Diederik Samson. En met hem op de hotelkamer mocht uh, in, in, in, in een belangrijke fase, namelijk tijdens de verkiezingen toch? Ja, dat is mij één keer gelukt. Bij de PvdA kan dat. Dat heeft Wim Kok ook, ook ooit uh, toegestaan bij, uh, bij Bert Verhoef. Uh, dat is mij toen ook gelukt in 2012. Dan mocht ik als enige op de hotelkamer. En uh, daar heb ik een uh, exclusieve foto kunnen maken. Ja. Ja. Nou, het is wel zo... Ik ken Rutte al nou, sinds 2004, denk ik. Staatssecretaris Onderwijs. Moest ik een portret maken voor de Volkskrant. En dan spreek je elkaar even wat langer. Maar nu hij minister-president is... is het geen enkel alleenrecht. En word ik ook afgerekend toch op foto's die ook wel andere maken. Op een tendens die er in de fotojournalistiek ook wel is. Hij, heeft hij is natuurlijk heel, heel waakzaam. Hij heeft meteen in de gaten, als je er bent en wat je doet... en het is, dat is wel lastig. Terwijl die op sommige momenten ook... Dus dat is veranderd? Hij is een beetje van zijn naïviteit kwijtgeraakt? Of zijn nou, die spontaniteit is er nog wel, wat ik net zei. Maar hij hij dat, dat fragment in Buitenhof ook uh, zien. hij is zich zo bewust van de kracht die een uh, foto kan hebben... Ik las laat een column van Felix Rotterberg in het Parool. Daar beschreef hij de kracht van de parlementaire fotografie. Ja. Dat fotografie als geen ander het politieke theater eh, vast kan leggen. Ja, Beter maar ja, nog nou, dan film. Nou trek ik toch even... Ik bedoel, ja? Dat zeg jij nou wel allemaal. Maar ik heb hier NSC Next van... Even kijken, was dat gisteren? Nou ja, we weten allemaal dat het staatsbezoek Hollande hè, op het Binnenhof... Ja. Nou, de, de, de NSC Next heeft een foto, daar zien we Hollande op. Die geeft een hand. Die kijkt, recht, die kijkt frontaal recht de camera ja. aan. En we zien aan profiel eigenlijk, totaal de verkeerde kant op kijkend... zien we Rutte, ja. die aan een, een beetje de hoek om eigenlijk een, een hand aan... Die, die kijkt naar een andere camera, denk ik. Dat kan, dit is een chaotische situatie. Ik was er niet bij, maar... Uh, maar in Hollanden... ieder geval is het een lullige foto. Het is een hele lullige foto, ja. ja. En, en ik vind het voor Rutte ook niet echt lekker uitpakken, dit. Nee, klopt. Er is ook een foto dat ze allebei in de Goede Hoek in kijken. Nou, wat is de Goede Hoek? Dat ze allebei in de ene lens kijken. Ja, precies. Deze foto heb ik nog niet gezien. Ja, dit is, dit is raar. Dit is natuurlijk, uh, ja, dit refereert aan Holland en handjes Ja, Holland en handjes geven. Dat is uh, 2,0. Dit dan. Ja, ja nou ja. Maar, maar jij doet er een klein beetje een tikkie-tikkie-sagereinig over. Je vindt niet leuk dit? Nou, ik vind het niet zo noodzakelijk. Maar god, nou, ik wil ook helemaal niet te boek staan als Rutte-fotograaf. Want dat ben ik niet. Maar nou, ik heb wel betere foto's gezien. Terwijl David hele goede foto's maakt. Ja, maar vind dat vind gaat deze... er niet. niet nee, toe. begrijp maar, ik. Maar blijkbaar is Rutte zich niet altijd bewust van de camera. Nee, maar, maar dit, dit is zo'n chaotische situatie. Het gaat er meer om dat... Uh, dat als hij de Tweede Kamer binnenkomt. of als, hij, eh, als je meereist met hem. zoals ik laatst naar Israël. Dan, dan heeft hij dat prima in de gaten. Hier staan, ja, hier staat hij tussen 30 mensen. en de camera's staan op 10 verschillende plekken. Dus dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon chaotisch. En wij, wij spraken met Jan Hoedeman. Hij is van de Haagse redactie van de Volkskrant. Je hebt natuurlijk heel erg lang voor de Volkskrant ja. en voor die Haagse redactie gewerkt. En hij refereren refereerde aan een foto die je eerder maakte. Die foto die staat ook wel in mijn geheugen gegrift. Het is die foto van Rutte met de rooi uh, van Zijdewijn. Uh, dat is een heel mooi beeld. De twee mannen die naar elkaar reiken om met die lange armen, zoals Hoederman zegt, <gacht> elkaar snel de hand te geven. Ja. Het is onduidelijk of Rutte dat dan een beetje uit eigen belang doet of omdat hij snapt van er is een camera bij. Uh, we moeten nu even heel vriendelijk de hand uh, ja. schudden. Martijn, zegt Jan Hoedeman dan. Die maakte die foto omdat hij buiten staat. Terwijl de rest van de fotografen binnen stond te wachten. Een deel was binnen, ja. Ik, hoe, hoe, hoe, hoe weet jij nou dat je dan buiten moet staan? Ja, je dat, dat zijn. Ja. Je, je weet dat Rutte. Een paar minuten voor het debat van het torentje naar de ingang op het plein komt. Dus uh, dan kan je hem opwachten. Maar wij waren al in de slag in dit geval met, met de Roy van Zuidewijn Die was al een RTL-studio binnengegaan. En die was al uh, de Tweede Kamer binnengegaan. Dus wij volgden de Roy van Zuidewijn. Ik en David van Dam. Hey. En Serge Lichtenberg was er ook bij. Mijn uh, telegraafcollega had Binnenhof. Dus we waren met z'n drieën. Helaas moet je altijd zeggen, want je wil hem alleen hebben. Ja, en de Roy van Zijdenwijn zat een beetje te wachten op zijn advocaat. Die moest naar een andere ingang. En in de verte zagen wij Rutte aankomen. Dan weet je, nou, het gaat wel goed komen. En uh, ja... Ik denk dat ik weet niet of Rutte hem een hand had gegeven als wij er niet bij waren geweest. Dat kan je niet zeggen. Nee, maar eigenlijk doet het er niet toe. Nee. Je hebt dan een heel mooi beeld te pakken, ja. namelijk dat deze twee mannen, juist deze twee mannen elkaar de hand schudden, lange armen, inderdaad zoals Jan. Uh, het is echt een foto, een, ja. foto een, een handshake in het voorbijgaan. Ja. In het voorbijgaan, ja. Ja. heel, heel, heel bijzondere foto is het geworden. Ik denk dat jij dan toch wel aasgierig moet zijn om op zoek te gaan naar die speciale plekken, de achterkant. Ja, want, want die foto van die kus is wel heel mooi... maar normaal is in die vergaderzaal niets te beleven. En kom ik daar... Ja, ik ben er al honderden keren binnengestapt natuurlijk. Dat is een, een hele slechte zaal. Hoe pak je dat dan aan? Ja, je weet waar de ministerskamer is. Je weet waar, hoe ze aan kunnen komen lopen. Um, het belangrijkste is eigenlijk dat je van tevoren aanwezig bent, ruim van tevoren... en ook nog wacht tot het helemaal is afgelopen. Je wilt toch wandelgangen hebben. Of, of als iemand heel slecht uit een debat komt... dat hij naar de auto loopt. Of nou, dat, zijn de, dat, dat zijn de politieke foto's waar je het om doet. Eigenlijk valt er in die vergaderzaal niks te halen. Dat daar wil je eigenlijk niet de foto maken. En enkele keer lukt dat. Dus zo. het is eigenlijk, eigenlijk buiten diensttijd ja. wat telt. ja. Ja. Je hebt ook een hele mooie foto van, trouwens gemaakt, denk ik opeens, van Ferry Mingelen. Die, uh, die natuurlijk op moet en altijd laat opmoet. En dat je dan, daarachter zie je de schoonmaker. Ja. Zie je al met de dwelwagen. Uh, ja, langs dat was de, om, laatste, van de, Tweede Kamer. de laatste avond van Mingelen. Ja, en, uh, hij wordt eruit gedweld. Er was, was een stofzuiger, zo'n zo oude oh ja, zo het, ja. Stofzuiger. oh ja, dat was Stofzuiger. En Ferry die gaf zijn uh, collega buiten beeld op dat van. Sleep die man mee in beeld, ik wil die stofzuiger door het beeld. Maar uiteindelijk ja, gebeurde dat niet. Maar Ferry had heel graag uh, eruit willen gaan... met zo'n man die met zo'n stofzuiger dan langsliep. Humor. Vind ik leuk. Ja, dat is mooi. Ja. Maar dat, dat zijn wel de gangen in de Tweede Kamer... waar ik ook Wilders wil hebben en Roemer En de, de, de, dat is geen tv-beeld. Wat er in die uh, vergaderzaal gebeurt... ja, dat is A voor de bühne. B zijn het ook vaste camera's die dat registreren. Ja, dat, dat, dat heb ik nooit alleen. Ja, die camera's die gaan op een gegeven moment... als de vergadering is afgelopen, ja. die gaan gewoon uit... Ja. En dan begin jij eigenlijk met werken. En daarvoor ook. Ja, je moet, je moet, je moet nooit bedenken. Ik heb het wel, zolang dat nog niet, nog niet is afgelopen. Dat leerde ik in de, lang geleden in de Donkere Kamer van de Volkskrant... van sportfotograaf Hans Heus. Die had een touwtrekwedstrijd gefotografeerd. En die zei tegen mij... Ja, en dan blijf je natuurlijk wachten tot de materiaalman... die touwen ook weer naar het materiaalhok sleept. Nou ja, dat geldt voor de politiek ook. Je moet wachten tot... Eigenlijk de laatste de zaal uit is. Want je hebt misschien altijd nog gesmoes achteraf. Of, of, of een leuke ontmoeting in een wandelgang. En als je dat hebt, is dat per definitie leuker dan iemands achter een microfoon. Niet onvermeld mag blijven dat je in 2008 ook al een zilveren kamer kreeg. ook voor een, een, een foto met een, in, een, in een politieke setting. En dat, dat is die foto, die is inmiddels heel bekend geworden... van die drie VVD-kopstukken, Vonhoofd Terpstra en uh, Kortas Alters... die samen in een hele uh, luxe dienstauto uh, zitten met een mombakkers, Want ik kan het niet anders noemen hoe ze kijken. Ja. Uh, omdat ze namelijk hebben geprobeerd Rita Verdonk binnen de partij de VVD te houden. En dat is niet gelukt, Dat Rita. moest van het congres in Veldhoven. Ze moesten nog een keer met Rita praten. En dat ja, hadden ze dat... gedaan ja. zonder, succes. zonder succes. Rita heeft daar misschien nu nog spijt van. Had ik maar gelukkig luister naar die mensen. Ja. Haar politieke carrière is natuurlijk totaal down. Ja, en is under. voorbij. Ja, is ja. afgelopen. Maar anyway, uh, daar heb jij dan die drie mensen. Hoe, hoe, hoe krijg je dat moment nou te pakken? Nou, dat is het met dit soort foto's. Daar heb ik over nagedacht. Ik krijg niks te pakken. Het gebeurt gewoon zo'n kus gebeurt gewoon mevrouw Kok zit daar gewoon het ja, maar dan, wordt Dan je zou je de... denken dat ik het ook kan. Nou, je moet is wel niet zijn, zo. je was er niet. Nee, dat is waar. En ik kan nog snel. 1-0 voor jou. Dank je wel. <laughs> Over naar Frank Villa. Ja precies, wat een spannende <laughs> wedstrijd. Ja. ja um, hoe krijg je dat voor elkaar? Ik was de enige weer. Nou en nu. En, en, en, en ze stappen met z'n drie in de auto. Ja, hoe leuk is dat? zonder beveiliging en dan die oude koppen... uit de tijd die ik volledig gemist heb... omdat ik nog te jong was en op school moest zitten. Henk vonhof, ja, euh, mooier kan je hem niet ja, hebben. nee. En ja, je ziet hem ook zo nog een beetje dat knoopje vastmaken. En uh, ja, die, die, die foto die ontstaat gewoon. Maar dat is wel wat fotografie is. Ik heb de hele reeks van 18 natuurlijk op de computer staan thuis. Er is één moment dat ook mevrouw Terpstra... even zagreinig achterom kijkt. Halve seconde eerder kijkt ze recht in mijn lens. Ja. En, en dat is precies niet wat je wilde. Nee, en, en dit is een beetje de categorie gekke bekkenfotografie. Maar nu mocht het wel. Ja. Nou, nou is het bevreemdende dat deze foto de dag daarna of de dag daarna niet in de krant stond. Nee. Dat het ontzettend lang heeft geduurd voordat we die foto ja. überhaupt hebben ja. mogen zien. Want de Volkskrant ja. besloot toen om die foto niet te publiceren. Ja, klopt. Waarom is dat? Um, ik ging er naartoe. Eigenlijk zonder uh, opdracht. Ze zeiden van nou als het wat wordt dan plaatsen we hem. Ingetekend was op de voorpagina een staande foto van het filmfestival in Utrecht. En ik had alleen een heel klein plekje op pagina 2, twee, twee kolom, klein. En toen had ik daarvoor die foto beschikbaar gesteld... dat ze met z'n drieën naar buiten kwamen lopen met verdonk er nog bij. Want ik wist dat collega Mark Peperkorn was er toen nog... bezig was met een heel groot VVD-verhaal. En ik denk, krantenfotograaf als ik was, die foto hou ik op zak... Want dat komt binnenkort in het vervolg en het wordt een mooie achtkolommer. En het artikel is nooit verschenen. Dat, is en, het, dat was het lot, of dat ja. is het lot, van, van iemand in dienst van een krant. Ja. en nu, als ik die voor het ANP had gemaakt... had hij meteen, zoals de kusfoto, in alle kranten gestaan. Omdat er altijd wel een afnemer is, om het maar zo ja, te zeggen. Ja, en het is, dit, dit, dit was ook misschien wel mijn fout om door die foto... Te laten wachten van ja, ik, ik, ik heb nu twee kolommen, maar wat past die foto mooi bij een groot verhaal over de VVD? Maar is, de, is dit het lot van een, van een, van een nieuwsfotograaf? Dat een, een boel van je werk eigenlijk gewoon de prullenmond in gaat? Mm, nou, dat is bij het AMP helemaal niet. Nee. Ik, nee, ik, maar, ik... maar bij de Volksrand? Uh, ja, ja, dat gebeurde wel eens. Maar als al, ja, dit is een uitzondering. Als ik echt hele goede foto's had, kwamen ze meteen heel, heel groot erin hoor. Maar ja, ik heb ook wel eens maanden gehad dat ik 10, 15 opdrachten niet terugzag. En dan gaan ze een archiefbak in en misschien komen ze daar nog een keer uit. Hoe is dat? Ja, het frustreert wel eens, ja. Ook omdat je wel eens een onderwerp fotografeert wat jij heel belangrijk vindt, maar de redactie niet. Nee. Ondertussen hebben de luisteraars uh, gereageerd op mijn oproep. Uh, de foto van Martijn Beekman is prachtig, maar geanceneerd door de documentairemaker. Jammer. Nee, is niet waar. Die documentaire was Kees van der Wal, dat klopt niet. Nee, klopt niet, Kees. Want de documentairemaker was op dat moment buiten in de zaal. Oh, er staat hier... Zij werd nee, niet gefilmd. er is nog een vervolg op okay, zijn commentaar. Sorry. Kees van der Waal zegt... Ja, dat, dat is mijn fout. De foto kan wel echt zijn... Er is haar voorgesteld om voorin te gaan zitten... maar dat werd geweigerd. Er was geen plek voorin. Ik heb een foto gemaakt van een oudere mevrouw... die plek zocht en geen plek had vooraan. Uh, dat kan... Het lijkt me sterk, als, ik heb mevrouw uh, Kokpis erop gisteren een uur gesproken. Als haar die plek was aangeboden, was ze er meteen gaan zitten. Want ze wil graag op de voorstelling. Ja, maar misschien dat, dat, dat meneer Van der Wal gelijk heeft. Maar uh, zoals ze daar eenzaam achter zat, dat deed ze niet voor de camera's. Want er was geen camera toen ze er zat. Van welke klassieke of hedendaagse fotografen is Martijn Beekman zelf onder de indruk? Dat vraagt Roel zich af, Roel Jansen. Hij vindt het fantastisch om de achtergrond achter die bekende nieuwsfoto's te horen van de fotograaf zelf. Hij moest ook meteen denken aan Robin Utrecht van het ANP, ja. die eerder te gast was in kunststof. En okay. die volgens mij net als Martijn Beekman erg bezig is met daar te zijn waar de rest van de fotografen niet is. Dat is voorbeeld de zoekies 50 van in de Dag. Dus wie, wie, wie, wie, ik, nu, wie, wie ik nu bewonder? Ja, nieuwsfotografen. Ja. Kunstfotografen. Ja, ja, ik ben Klassiek of hedendaags? Ja. Zeg ik. Ja. God, jeetje, wat moeilijk. Wat moeilijk. Nou ja, ik, ik ben nu 44. Het is wel een generatie onder mij. Ook bij het ANP. Daar heb je nu Koen van Wil en Robin van Lonkhuizen. Uh, dat vind ik heel interessant om te volgen. Die, die hebben fotografie op een hele andere manier geleerd. Die hebben. Die zijn meteen digitaal gegaan? Koen wel, ja. En Robin, heeft nog, Robin van Lonkhuizen, die is ietsje ouder dan Koen... die heeft nog wel op, op film gewerkt. Jij hebt ik, echt nog in de doka gezeten. Ja, ja, ja, zij werken heel anders. Zij werken ook heel anders met zo'n digitale camera. Daar heb ik heel veel van geleerd. Dat vind ik heel inspirerend. Wat heb je daarvan geleerd dan? Uh, ik heb ervan geleerd dat ik niet meer... Um, op het moment dat ik de foto maak het hele beeld hoef te zien het zwarte randje van ja. Henri Cartier-Bresson. Ja. Uh, met die moderne camera's kan je iets ruimer fotograferen en kan je naar de hand in, met de computer de juiste compositie maken. Ja. Ik heb heel erg lang erover gedaan om afscheid te nemen van dat zwarte randje waar je het net over ja. had. Ja. Oh, goed zo. Frank Willeart, voetbal. Er is nog een staatje voetbal. voetbal. Ja. ja, inderdaad. Uh, ja, hallo. We zijn uh, net na rust bij Pek Zwolle tegen JVC Kuik. Het is nog altijd 3-0 voor uh, Pek. Dat, uh, en het is uh, min of meer inrichtingsverkeer zo nu. En dan komt uh, JVC Kuik eens uh, loeren op de helft van Pek. Om te kijken of er nog wat te halen valt. In de beginfase van de tweede helft bijvoorbeeld. Leek het uh, gevaarlijk te worden van dichtbij, nota benen maar schoten de bewuste aanvaller van JVC Kuik tegen zijn ploeggenoot op. Die bijna op de doellijn stond. Dus dat was niet zo heel erg handig. Om uh, toch nog het gevoel te krijgen dat je nog iets in de wedstrijd te zoeken hebt vandaag in Zwolle. Maar uh, daar lijkt het vooralsnog niet op. En Ron Jans, de trainer van PEC, gebruikte de gelegenheid met deze stand ook. Omdat uh, Zwolle eigenlijk voor het gevoel al uh, door is naar de halve finale van de kvb beker. Ook al moest er nog een helft gespeeld worden. Om wat jongens uh, voor te stellen aan het publiek. Karagoen is bijvoorbeeld een nieuw gekomen Griek. Die uh, krijgt zijn eerste officiële speelminuten in uh, een shirt van PEC Zwolle. En Mahmoudov, een jongen die komt uit uh, de amateurgelederen van uh, het Nederlandse voetbal, die daar al een aantal jaren rond. Loopt hier in het oosten, CQ Noorden van het land. En hij krijgt ook zijn eerste officiële minuten in deze competitie voor Pek Zwolle. Zij mogen laten zien aan het thuispubliek. Dat is komen opdagen voor deze wedstrijd wat ze waard zijn. Een vrije trap nu voor JVC Kuip. Dat zou dan zo'n gelegenheid zijn rondom het strafschopgebied van Pek. Waar ze wat naar terug zouden kunnen doen. Of dat lukt, dat is maar de vraag. De fans waar ze JVC Kuip nu naartoe voetbalt, zouden dat maar al te graag zien. Er zijn 50 minuten bezig in dit duel. Zwolle leidt dus met 3-0. Dank je wel, Frank Wielaert. Kunststof, Martijn Beekman, fotograaf. We zien nu net dat uh, premier Rutte een foto heeft getwitterd... Ja, van een ontmoeting wat. van een kwartier die hij heeft gehad met de Iraanse... Heb jij, krijg jij dat dan ook meteen binnen? Nee, nee, nee mijn oh. telefoon is aan de andere kant van het glas. Uh, oh, nee, nee, laten we hem ook gewoon. Je We horen lekker. dat het de broodroof is dat Rutte nu zelf gaat uh, Ja, hij gaat, gaat nu zijn eigen foto's verruiden. Ja. En er zit, er zit niemand tussen dat dan. Dat is hè? geen vriend van me, dat merk je nu wel. Hij wist dat jij hier zei. Ja, ongetwijfeld. Uh, jij bent van de Volksland naar ANP gegaan. Ja. Eén van de dingen die je net al vertelde is... bij de Volksland kreeg je niet alle foto's ge gepubliceerd. Was dat een reden? Nee, om te totaal vertellen? niet. Ik, uh, ik, ik vind het heel leuk om op het Binnenhof te fotograferen... maar ik wil ook buiten het Binnenhof uh, uh, werken. Want als je alleen op het Binnenhof komt... dan ga je sterf je een fotograafje dood. En dat, was, en dat was, zou je lot zijn geweest als je bij de Volksland. Dat was? Dat werd gewoon... mijn lot. Ik, ik, ik kreeg te horen dat ik op het Binnenhof nog heel goed werk deed... Maar dat het los van het Binnenhof werd het allemaal wat minder. En ik heb een jaar lang af en toe een gesprek gehad. En wij kwamen daar niet uit. We spraken met je collega Serge Lichtenberg. Hij werkte vroeger voor het Parool. Hij werkt nu voor de Telegraaf. Hij zegt daar trouwens over dat dat tien jaar geleden ondenkbaar zou zijn. Ja. Alle kwaliteitskranten zijn echt opportunistisch geworden... Ze hebben weinig mensen in dienst. Ze werken met freelancers en betrekken net zo goed foto's van persbureaus. Vroeger werd het ANP gezien als een soort vangnet. Als fotograaf begon je bij het ANP. Maar je wilde zo snel mogelijk naar de gro grote krant. De, Heel oh, vroeger was dat. De officiële meneer, zullen we maar zeggen. Nu is de gang andersom. Persoonlijk vind ik het dom van de Volkskrant dat ze hem hebben laten gaan. Maar het is daar dan ook een hele domme redactie. Is zijn zeer persoonlijke commentaar. Dankjewel, Serge Lichtenberg. Dank je wel, Serge Lichtenberg. Ja. Dat dom, daar gaan we nu even niet op in. Nee. Tenminste, je mag ook best wel zeggen dat het een domme redactie is. Maar dat ga je toch niet doen? Dat ga weet ik niet doen, nee. nee. maar heeft hij een beetje gelijk? Ja. Is het eigenlijk is het een omgekeerde situatie ontstaan. Ja, het ANP is natuurlijk veel beter geworden. En ze hebben... Uh, zijn dat is een wel... beetje een oh. suffertje, toch? Nou, nee, ik hield altijd wel rekening met mijn ANP-collega's, hoor. Ja, alleen uh, wat, wat vroeger bij het ANP speelde... en nu juist niet meer... is dat ze vroeger toch vaak op zeef gingen om het te hebben. Omdat hun klanten toen, denk ik, ik was er niet bij daar ook naar vroegen. Nu vragen de klanten van het ANP juist naar... Uh, zo goed mogelijk afwisselende fotografie. En wat en daar, betekent dat voor jou persoonlijk? Dat betekent voor, jouw werk? voor mijn werk nu dat ik me als een vis in het water voel bij het ANP... omdat ik alles mag proberen en alles kan doen, maar wel moet leveren. Dus ik moet wel altijd scherp zijn en blijven en snel foto's sturen. Maar... Uh, is veel sneller dan ooit? Ja, bij de volgende had ik maar één deadline... en nu is het meteen laptop openklappen sturen als je, als je ergens klaar bent. En, uh, nou. Is dat iets waar je aan moest wennen? Aan de ja, tempo? Ja, ja, maar ik heb wel lang gedaan om te bedenken... of ik wel naar het ANP zou moeten gaan of niet. Het heeft acht maanden geduurd en of ik wel zo kon werken... En Stiekem ging ik ook wel eens een beetje oefenen om iets snel te proberen te sturen en zo. En je bent nu een snelle jongen geworden? Ik, ja, op, op mijn 44 jaar is, ja, is het, het niet heerlijk. Armen, ja, schat. Ja. Ja. Nee, het is geweldig. Dus we zijn kok en van acht en wiegel, die, dat is voorbij, hè, die tijd. Dat weet jij ook. Ik eh, nee, kijk met Heimwee in die boeken, maar ik word helemaal gek als ik naar kijk. Wat had ik er graag bij willen zijn? Achter ja. het rookgordijn met Henk Vonhoff. Ja. Ja. Van een foto moet dat geweest zijn? Ja, ja, ja ze zijn toen gemaakt... wel gerookt in de kamer. Ja, ze zijn gemaakt hoor door, door Dolf Toussaint, Bert Voef. en Hans Singels. Dus, uh... En jij, en jij bent gewoon nu een snelle jongen van de ANP geworden. En ja. je levert ons foto na foto. Welke zien we morgen in de krant? Nou, dat is, in het dagblad van Noorden staat zeker Aldel, toch? Aldel komt in het dagblad ja. van Noorden, dat weet je zeker? Dat hoop ik, ja. ja. En, en misschien dat het AD of de Volkskrant ook nog wel bereid is een foto te publiceren. Ga je nou ja. niet even omrijden langs de arena om te kijken... of je hier nog een, een, een, een relfoto kunt nee, maken nee, of nee, juist nee. niet een raalfoto? Nou, de, de, dat soort rellen zou ik wel weer durven, gek genoeg. Oh, je moet iets op de tegel schrijven. Ja, ik heb dus, iets verzonnen. Nou, snel dan maar. Ja. Schrijf, zeg het maar. Zeg het maar, ja, dat is beter. Ik, ik, ik ben niet van die tegeltjeswijsheden, Dus ik, ik laat me inspireren door Waardenberg en de Jong... Ja. En het is nooit je klauw in een draaiend rooster leggen. Je zegt het ook precies zoals zei het. het Rotterdam. Ja, klonk heel leuk. Martijn Beekman, dankjewel. En we zien of we gelijk krijgen of jij wint die zilveren camera aanstaande zondag. Yes. Zometeen een extra uitzending van Langs de Lijn. Met de kwartfinales van de KNVB Beker. Met om kwart voor negen de kraker Ajax Feyenoord in de Amsterdamse Arena. En... Be prepared. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat Martijn Beekman een stukje omrijdt. En dat hij wel die camera in de aanslag heeft. Want het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Hier op Radio 1 op Dank meneer Beekman. Dit was aflevering 2768. Morgen ontvangen wij contrabassist Rix Totijn. Tot dan. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Kijk vanavond vijf voor half tien naar Sta op tegen kanker bij de AVRO op Nederland 1. Vier je vakantie eens in eigen land en ontdek wat Nederland te bieden heeft. Prachtige bossen, de Friese meren of lekker genieten van onze heerlijke stranden. Huur nu, nu een van onze bijzondere vakantiehuizen op aanzee.com en ervaar wat echt genieten is. Aanzee zee vakantiehuizen.